Wat met het NOS Journaal. Voedselproducenten, de bond vergelijkt tientallen producten. Daaruit bleek dat er soms grote verschillen zijn. Zo blijkt de teriyaki-woksaus van Fairtrade Original... zeven suikerklontjes te bevatten... terwijl in die van Gotan omgerekend anderhalf suikerklontje zit. De fruitdrank van Aldi bevat ruim vijf keer zoveel suiker als die van Albert Heijn... De Consumentenbond dringt er bij staatssecretaris Blokhuis op aan dat hij de fabrikanten nadrukkelijker gaat houden aan de afspraken over minder zout, verzadigd vet en calorieën in producten. Tegen Syriëganger Victor D. uit Heten is zes jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het volgen van een terroristische training in een strijdgebied. De voormalige postbode uit Overijssel was zelf niet in de rechtbank. Ruim vijf jaar geleden vertrok hij naar Syrië en hij zit daar vermoedelijk nog. Eerder zei hij zelf dat hij daar naartoe ging om de Syrische bevolking te helpen. Oostenrijk dreigt de grens met Slovenië en Italië te sluiten... als de nieuwe Duitse afspraak over migranten wordt uitgevoerd. In de Duitse regeringscoalitie is afgesproken dat er centra komen... waar migranten die zich al in andere EU-landen hebben geregistreerd... moeten wachten op uitwijzing... Oostenrijk is bang dat het te maken krijgt met grote groepen weggestuurde asielzoekers. Naast de Aldi stopt ook supermarktketen Lidl met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen onder de 14. Volgens Lidl gaat de leeftijdsgrens later mogelijk nog verder omhoog. Aldi verkoopt de blikjes vanaf oktober niet meer aan jonge klanten. De energiedrankjes kunnen rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen veroorzaken. Het weer, ook vandaag ronduit zonnig en droog... met op veel plaatsen zomerse temperaturen tot 28 graden. Aan zee en in het noorden iets koeler door een vrij krachtige noordenwind. Morgen en donderdag wat meer wolken, maar het blijft zomers warm. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen. Heb je een flitser gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort.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 liefde gegeven, je dacht slechts aan mij. Je hebt zonder klagen mijn zorgen gedragen, niet één was er zo goed als jij. We Ieder uur van de dag moet ik aan je denken, ieder uur van de dag wil ik wijzen. Geen moment dat je niet bij me bent in mijn gedachten.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 In mijn tranen voor jou, zilverdrapjes baren. Was ik koningrijk op een korte tijd, en dan zou ik voor jou die zilverdrapjes sparen, tot jij terugkomt hier bij mij. Donkergrau obvious by dat ik weet, het is hier zo stil om heen. als mijn tranen voor jou zilverdramjes waren.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 1955 we hadden we de top 10 van Weekblad Elsevier. We hebben het over twintig kleine vingertjes. Hier zijn de Annabella's. Bij het echtpaar de wit belde midden in de nacht de brave ooiepaar. En wat hij bracht werd al verwacht. De wieg stond dus al klaar. De nieuwe pa en nieuwe ma. Eentje, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een wipneus, daar lijkt ze precies op na. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op na. Pa, pa pa pa pa, da, pa, pa, pa, pa, De jonge mama is de hele dag in touw, want baby's eisen tijd. Op papa is aan zijn kroost veel vrije buurtjes kwijt. Dan maakt hij warme badjes klaar en spoelt hij luiers schoon. Van je lief krijgt hij dan steeds een extra kus als loon. Twintig kleine vingers. O, we zijn ze klein en twintig teentjes, Dat moet een pin. Precies op ma. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op ma. pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Een tweeling is leuk, maar hij brengt heel wat zorg, daar sta je van verstaan. Die andere schat, die lijkt precies op pa, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op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 Er is geen stijver die ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen handen, mama. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Op de grote stille heide dwaalde herder eenzaam rond. Hij breidt aan zijn wollen sokken. Op zijn schapen past de Niemand die de rust verstoort en de herderen breed maar voort. Eén recht en één afrecht, in recht en één afrecht, één afrecht. In het dorpje bij de heden woont een meisje jong en blond. De herder al een tijdje Echt een leuke Lievert vond Maar de herder Merkt het niet Hij breidt voort En nu iets een lied Eén recht En één afrecht Eén recht En één afrecht Eén afrecht Het is al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 Hij zag haar roze wangen en hij zag haar rode mond Zij dat hij voor het patroontje, heus een kusje billijk vond bij de ondergaande zon goed dat de hond op de schapen passen kon een recht en een afrecht een recht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 1923 en overleden aldaar op 21 januari 2009... was een Nederlandse zanger en accordeonist. En hij vormde samen met de Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes. En samen met zijn vrouw de Ria Roda vormde hij het duo Jan en Ria Hendricks. En brachten dus ze grammofoonplaten uit met nummers als... Ik heb een pompstation gepacht en Bella Monica En een iets minder bekende hit van Jantje Hendricks en Ria Roda is als de Alpenrozen bloeien. You're lady, you're lady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. You're lady, you're lady, als de Alpenroos weer bloeit. Als de Alpenrozen bloeien... U ga die, u en de alpen toppen gloeien. U ga die, u zie je in de alpen dalen. U ga die, u da, ga samen dwalen. U ga die, u ga die. lady, lady als de roos weer bloeit, Als de roos weer bloeit. U de lady, lady als de alpen rozen. Als de open rozen bloeien, juhaidi, juhaida, en de late vlinders stoeien juhaidi, juhaida, dan komt Amor heel ver mee toe, in het hart van Hans en Gretel, you hide behind Joeghaidi, Joeghaida, gaan de harten sneller bloeien. Joeghaidi, Da en zo zijn dan na een jaartje. Joeghaidi, Da, Hans en Gretel al een paardje. Hallo bitterheid Ik voel me moe en lepom. om Vaarwel, vaarwel mijn troep De mensen zeiden Tegen elkaar Wat zijn die twee daar Een heel mooi paar Het was rood Oh mm -hmm. mm -hmm.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 en de volgende formatie, dat zijn de solisten van de Wim Sonneveld TV-show. U hoort ze nu met Katootje. Ik ben het cadeautje naar de botermarkt. gegaan, naar de botermacht gegaan. Ze voormaken wat ze vol, Ze voormaken wat ze vol, Ze voormaken wat ze vol, Ze voormaken wat, wat ze vol. En ze maakten van boter een dominee, een dominee, pardoes. In de, karak, de in de karak, in de karak, in de karak, en, domi, en, domi, en de dominee. Een dominee, een dominee, een dominee, een dominee, dominee, een en In the caracune, the caracune, the dominee. In the caracune, the caracune, the dominee. And dominee, sister, the king, the sister, the king, sister, the king. In de kark in de kark, zij de dominee. In de kark in de kark, zij de dominee. Een domi dominee, een domi dominee. En mijn zus te dik, dik, mijn zus te dik, dik, mijn zus te dik, dik. En ze maak je van bood een kastelein, een kastelein Bartels. Urs betalen, urs betalen, zij de kastelein. Urs betalen, urs betalen, zij de kastelein. Sjef, sjef, sjef. En, een en, een en, een en ze maakten van boter een baroness, een baroness van En de schiette, en de schiette, zijn de baroness. En de schiette, en de zijn de Urs betale betalen, urs betalen, zij de kastelein. Urs betalen, urs betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de karik, in de karik, zij de dominie. In de karik, in de karik, zij de dominee Een domi, domini, een domi, domini, hebben ze het niet, hebben ze het niet, hebben ze het niet. Ze maakten van honderen lichtmatroos, een lichtmatroos, licht pardoes. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtmatroos. In de zwitte, in de zwitte, zijn de barones. In de zwitte, in de zwitte, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zei, je pakken, ik je pakken, zei de toverheks. Ik zei, je pakken, ik zei, je pakken, zei, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. Kom er binnen, zij de mavelvrouw In de kark in de kark, zij de dominee In de kark in de kark, zij de dominee Een domi, dominee een domi, dominee En mijn zuster, die eet die, die. Die, die En mijn zuster, die die En mijn zuster, die die En ze maakte van boter Een dikke meid, een dikke De familie is hij In En de zwieter, en de zwieter, zijn de barones. En de zwieter, en de zwieter, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. lijn. betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. lijn. Zeg je tak, ik zei je pakken, zijn de toverheks. Zeg je pakket, zeg je pakket, zijn de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijn de pavenvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zijn de pavenvrouw. In de karak, in de karak, zie de dominie. De karak in de karak, zei de doenie-nie. Een doenie-dominee, een doenie-dominee. En mijn zuster, die niet kie, en mijn zuster, die niet kie, en mijn zuster, die niet ging. En ze maakte van motor een oude heer, een oude heer, paradoos. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zijn er dikke bij. Lekkere zoenen, lekkere zoenen zijn de dikke meid. Mooie bine, mooie bine, zij de lichtmatroos. Mooie bine, mooie bine, zij de lichtmatroos. In de suite, in de suite, zij de barones. In de suite, in de suite, zij de barones. Urs betalen, urs betalen, zij de, de kastelein. Urs betalen, urs betalen, zij de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de babbelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de in de karrek, in de karrek, zere de dominee. De de dominee. Een domi-dominee, een domi-dominee. En mijn zuster die niet kie, en mijn zuster die kie, en mijn zuster die kie. Ik ben een mijn toetje naar de botte magna gaan, naar de botte magna gaan. Ze gemaakt maken wat ze vol. Ze gemaakt wat ze vol, ze gemaakt wat ze vol, ze gemaakt wat ze vol. Mooie benen, mooie benen zijn er, ik patroos. De en de zwitte, en de zwitte in de baronais. Heer voorzichtig, heer voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. In de kark, in de kark, zei de dominee. Een domi-dominee, een domi-dominee. En mijn zuster, die niet kie. En mijn zuster, die niet kie. En mijn zuster, die niet kie. Beleef de tijd van welheer. Met Zandvoort uit Zandvoort.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 Kan jou vergelijken met een ieder die het wil. Maar wat zou het telkens verblijken dan en allemaal verschil Zo mooi ben jij en lief. Zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig. In één wordt geweldig, en als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. De een die sprekend leek. Die net zo oud ik keek Eendies sprekend leek op jou Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5